Van uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een Russische rechtbank heeft de minister van Economische Zaken... voor twee maanden onder huisarrest geplaatst. Minister Uyakayev werd vannacht gearresteerd... omdat hij zich zou hebben laten omkopen door het staatsoliebedrijf Rosneft. In ruil voor 2 miljoen euro zou hij zijn verzet tegen het overnemen... van een concurrerend oliebedrijf hebben opgegeven. In Rusland gaan allerlei geruchten over de kwestie... onder meer dat president Poetin erachter zit... Een deel van de gemeente heeft geld dat bedoeld was voor zorg overgeheveld naar de algemene reserve. Daardoor kan het ook uitgegeven worden aan andere zaken zoals speeltuinen of de verbouwing van het gemeentehuis. Vorig jaar hielden de gemeente 1,2 miljard euro over uit het zorgbudget. Uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur blijkt dat 20% van de gemeente het overgebleven geld niet volledig heeft gereserveerd voor zorgtaken als huishoudelijke hulp of dagbesteding. De Franse president Hollande en secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties hebben Donald Trump opgeroepen om het klimaatverdrag van Parijs te respecteren. De nieuwgekozen Amerikaanse president heeft verschillende keren aangegeven dat hij de VS wil terugtrekken uit het akkoord. Ban Ki-moon zegt nu dat hij hoopt dat Trump inziet dat het nodig is om klimaatverandering aan te pakken. Hij wil een persoonlijk gesprek daarover met Trump. Hollande vindt dat Trump de plicht heeft om de deal die president Obama sloot te respecteren. Eerder waarschuwde China Trump al om de VS niet terug te trekken uit het akkoord. Een zilveren gulden uit 1867 heeft op een veiling ruim 100.000 euro opgeleverd. Nog nooit bracht de Nederlandse munt zoveel geld op. Van de munt bestaan maar drie exemplaren. Het vorige record stond op naam van een kwartje uit 1817. Dat muntstuk werd in 2012 geveild voor ruim 76.000 euro. Het weer, ook vanavond en vannacht valt er regen of motregen. De minima liggen tussen 8 en 12 graden. Morgen bewolkt met vooral in het zuiden kans op regen. Dit was het. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog veel vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen Roelenwaarensveen en Knoppen, de Hoek staat 7 kilometer file. Twee reistokken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten. Op de A4 richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Dorp langzaam rijden over 11 kilometer. Levert niet zo heel veel vertraging meer op. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. 7 kilometer en dat kost je een half uur. En een heel uur vertraging op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Utrecht en Den Dolder staat 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zongen my side, do you feel my heat on oh, your skin, take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're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 6.9. 9. Zfn. still control switch on my side, I take any lane I switch on my cup, I kill any pain Look what you got the game of life and, and I'll beat you.